Dit is Maud Geurs met het NOS Voornaal. Demonstranten hebben het de mens voorzitter van de Albanese Komaf. Nationale demonstranten zijn daar woedend over. Het is al een tijdje onrustig in Skopje. De conservatieven wonnen in december de verkiezingen... maar kunnen maar geen regering vormen. En daarom proberen de sociaaldemocraten het nu met etnische Albanese. Maar daar is in Macedonië veel verzet tegen... Het Front Nationaal van de Franse presidentskandidaat Marine Le Pen heeft de Europese Unie voor ongeveer 5 miljoen euro benadeeld door fraude. Dat zegt een advocaat van het Europees Parlement dat de zaak onderzoekt. De partij zou medewerkers op het eigen kantoor hebben betaald met geld dat was bedoeld voor fractiemedewerkers in Brussel. Le Pen zelf zou het geld hebben besteed aan salarissen van een bodyguard en een assistent. Bouwbedrijf BAM gaat de schade aan koraal op Curaçao onderzoeken. Bij de zuidkust van het eiland is een groot stuk koraal omgeploegd. Vermoedelijk door BAM. Het bedrijf bouwt er een pier voor grote cruiseschepen. Mensen van een duikschool ontdekten de schade. Het Franse Openbaar Ministerie is een vooronderzoek gestart... naar de toewijzing van de wereldkampioenschappen voetbal van 2018 in Rusland... en van 2022 in Qatar... Het gaat om een nieuw onderzoek naar mogelijke corruptie... en machtsmisbruik bij de FIFA, meldt de Franse krant Le Monde. Voormalig FIFA-voorzitter Blatter zou vorige week al zijn verhoord. Franse aanklagers doken vorig jaar in de gang van zaken... rondom de biedprocedures voor beide toernooien. Het weer vanuit het noorden regen die richting het zuiden trekt. Morgen opnieuw buien, maar ook af en toe zon, bij zo'n 11 graden. In het weekend meer zon en warmer... Op zondag kan het 16 graden worden. En dit was het, en het was Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM met nu Alternative FM. Vroeg of deze band nog wel bestond, uh, kwam ineens het antwoord. Uh, ze bestaan nog en uh, dit is het uh, nieuwe werk. En het is ook het bewijs. En het is ook gewoon een weergaloos nieuw werk, moet ik er ook bij zeggen. Nou Zika uit uh, Arnhem, dat is eigenlijk de thuisbasis. Maar omdat er dus ook uh, voor een deel twee Duitse muzikanten in uh, zitten, is het dus half Duits, half Nederlands. Uh, de Nederlandse inbreng is van Edita en uh, Tim. En uh, de andere gedeelte, dat zijn uh, de Duitse mensen uh, die onderdeel uitmaken. Bovendien zijn Edita en, uh, en Tim ook nog enkele jaren terug uh, ook hier bij ons geweest. Ik geloof dat dat in 2015 geweest moet, uh, moet zijn. Toen hebben ze hier uh, nog een aantal uh, nummers uh, laten horen. Twee om wel te staan. En hebben ze nog gewoon... De auto uit, uh, helemaal uit Harnem uh, gepakt om uh, dat te doen. Ze is getuigd uh, van de nodige respect. Dus draaien we ook uh, gewoon ook. En dat doen we niet uh, zomaar, maar het is gewoon een weergeloos nieuw, uh, nieuw nummer van, ze, van hun. Uh, draaien we ze gewoon weer bij Alternatieve FM. En uh, toegekomen aan uh, weer een uh, bijzonder onderdeel. Want uh, we kennen X. Tenminste, de, de meeste mensen kennen hem uh, wel. In de uh, ja, als je, als je luistert naar dit programma... dan ken je hem zeker. Uh, maar um, X is uh, Marnix Dorenstein. En Marnix Dorenstein heeft vroeger... samen met Chris Kok en Donata Karamas... Ubrig gedaan. Uh, daar dateert uh, mijn uh, kennismaking met Marnix al. Dus dan praten we al gauw over zes, zeven jaar terug. Maar uh, er is nog uh, wat anders uh, aan de hand. Uh, nu heeft hij ook uh, muzikale vrienden. En één ervan is iemand die we allemaal wel kennen... want die zit nog wel eens regelmatig bij Matthijs van Nieuwkerk aan tafel. En dat is uh, Jet Rebel. En uh, nu is het uh, zo dat uh, ze op een gegeven moment... Uh, is uh, Marnix op een gegeven moment erachter gekomen... Ja, van uh, jee, uh, wat is dat al allemaal? Dat uh, gedoe rondom kleding. Want er uh, is, uh, ja, is vandaag... Oh, nou, niet vandaag. Uh, eergisteren is er een artikel gekomen bij uh, de Metro. Uh, dat is uh, gemaakt door uh, Ilse... Uh, Inge Ilse die heeft uh, dat uh, stuk uh, geschreven. Uh, het komt uh, er in het kort op neer... dat er eigenlijk uh, helemaal geen hokjes moeten zijn. Uh, het was uh, zelfs zo. Het verhaal uh, gaat eigenlijk uh, een, een tijdje terug. Dat uh, hij samen dus met uh, Jet Rebel op een gegeven moment uh, ging winkelen. En uh, bij de kassa werd er dan verteld dat het dan meisjeskleding uh, was. Ja, nou, en dachten wij dan... Waarom is dat zo? Dat is iets wat Jelte en ik goed van elkaar begrijpen. Dus uh, dat, dat, dat, dat is dan een beetje het uitgangspunt. En Marnix uh, zegt dan ook in dat artikel... die beschrijft zijn eigen kledingstijl als een kameleon. Ik vind het uh, leuk om er flamboyant uit te zien... maar de volgende dag kan ik me gewoon weer volledig... in een zwart kleding met sneakers en een pet op en door andere kleding aan te trekken... kan ik me ook in een andere rol voelen. Alsof ik een andere versie van mijzelf ben. Je kunt het bijna zien als kostuums. Niet letterlijk, maar ik kan wel bepaalde dingen van mijzelf uitlichten. Dus dat is een beetje het verhaal achter de single... die, die hij uh, deze week heeft uitgebracht. En die single die vormt dus een onderdeel van een hele EP. En die EP die heette, uh, nou ja, kortweg... 4 keer 0 eh, dan moet ik altijd denken aan uh, een, uh, een man die vroeger op Facebook uh, altijd dit soort statusmeldingen deed. Dat is Brian Carruth, een straatmuzikant. Helaas leeft die man niet meer. Maar goed, uh, dit vind ik toch wel aardig uh, dat uh, Marnix dus de EP uh, dubbel uh, of 4 keer 0 heeft uh, genoemd. Het is eigenlijk uh, At Midnight, zo moet je het zien. En die wordt uh, ook nog uh, afgetrapt. En dat uh, gaat uh, gebeuren in de Supper Club, 17 mei. Daarom dacht ik van er is wat met die 17e en die 18 mei. Um, Eerst hadden we dus in het vorige uur Nax uh, Die rond die periode dan ook nog een, uh, een album gaat uitbrengen. En dat doet Marnix Dorenstein dus met X ook. Uh, dat is dan de EP-release. Uh, die uh, zal dan op woensdagavond de 8 uur plaatsvinden in de, in de Supper Club in Amsterdam. Dat is een beetje een... Uh, ja, een, uh, een een club waarin podiumkunst, ja, eigenlijk een beetje aparte podiumkunst, uh, wordt vertoond. Nou, dat past ook helemaal precies in het straatje van, uh, van X. En wij hebben die single en dat is de reden waarom we hem dus ook draaien. En dat artikel wat ik dus net uh, heb uh, genoemd, dat refereert daar heel sterk naar. Maar dan moet je maar goed naar de tekst luisteren en dan kom je er vanzelf wel achter. Hier is X met Difference. Got a mind of my own, got a mind of my own I've got ten fingers that could get you right in the zone I've got the tears in my En dan moet ik er nog iets aan toevoegen aan dit uh, verhaal. Want het uh, komt natuurlijk niet uh, zomaar uit uh, de lucht vallen dat hij dit uh, bedacht heeft. Want die uh, EP die ik net uh, heb verteld. Uh, Midnight, heet, uh, dat, dat is de vertaling van de vier nullen die op die EP uh, staan. Want dat is de titel. Uh, dat heeft hij niet zomaar uh, bedacht, dit, dit uh, verhaal. Uh, want uh, daar zit nog iets bij. Want die EP... Die kun je dus kopen, maar dan moet je dus eigenlijk gewoon een genderneutraal jasje kopen. En dat heeft hij dus ontworpen. Dus niet alleen hij, maar dat heeft hij samen weer met een andere uh, juffrouw heeft hij dat uh, gedaan. Uh, dat heeft hij, uh, nou, Dan moet ik even goed gaan zoeken. Maar uh, in ieder geval, dat heeft hij dus... Uh, ontworpen. Uh, en dat gaat er dus uh, gebeuren... op uh, 17 mei. Hij, uh, gaat dus, dan ga je dus een uh, jasje kopen. En er zit die EP in. Jiske Snoeks, dat is het uh, verhaal. Die heeft, uh, de, dat is, daar heeft hij uh, dat samen mee gedaan. Uh, de jas ontworpen. Uh, en als je hem ook uh, ziet... op uh, de foto, dan uh, is dat ook inderdaad... van ja, uh, eigenlijk maakt hij een statement... in de richting van uh, de mode-industrie. Van wat maakt het nou uit... of je nou uh, uh, meisjeskleding... of jongenskleding hebt. Moet geen rol spelen. En de reden dus dat hij dus zijn muziek met een genderneutraal jasje verkoopt... is dat statement. Heb ik daar alles verder mee gezegd wat ik ermee heb bedoeld. Nu weer tijd voor even wat drie nummers achter elkaar. Veline, die zit al vanaf het moment dat ze dat nummer hebben uitgebracht... zitten ze er al in. Dat vinden wij leuk, want ze, ze roepen dat ook echt keihard op hun Facebook-site... Sinds wij dat nummer hebben uitgebracht... zit hij elke week erin. Nou, Sophie, hij zit er ook gewoon elke week in. En nu ook weer. Uh, vorige week hadden de mannen van Palmsy... Een, uh, een aftrap van hun, uh, hun album... Uh, Live in een cardboard box. Dat deden ze in Rapa Nui. Uh, een van de, de singles die, uh, die je nu kunt horen. Dat is Ambulance, die hoor je straks. En natuurlijk zit ook Annika er weer in... in dit blokje van Dream in Longshot. Nou, laten we dan maar beginnen bij het begin. Hier is uh, Verline met... maar rechtdoor, door, steeds maar recht door. 911, cause I have a problem. She left me in shock with my arteries broken. They defibrillate, and I'm exhausted and dead from watching The dream. The siren. I never learned that losing relation is the medical term for endless frustration. Now Ik zo'n uh, zo single als deze. Uh, ik krijg er altijd. Uh, ja, ik word er altijd uh, warm van, van dit soort uh, werk. Uh, ik vind ook. Uh, eigenlijk vind ik het ook stoere meidenmuziek. Uh, dat maakt Annika ook. Longshot uh, is uh, de single die ook al praktisch. Uh, in elke Alternative FM vanaf het uh, moment dat het uh, nummer eigenlijk al. uit is gebracht. Uh, bij ons te horen is. Datzelfde geldt ook uh, voor uh, Staakt met uh, Verline. En ambulance, ja dat uh, is uh, sinds vandaag. Maar we hebben vorige week ook al uh, twee keer uh, wat tracks gedraaid van uh, het, de EP van de Halemse jongens van Palmsie. Dus dat uh, weet je dan ook weer. Uh, Ambulance is uh, hun single. En uh, dat uh, betekent dus dat, uh, dat die ook weer uh, goed te horen is. Meer Halems werk. Want ja, het, uh, het houdt niet op wat dat er gaat. Want hier zijn Dylan en Mike, eh, Oftewel Low Earth Sound System. En het nummer dat heet... Uh, ja, hoe heet het ook alweer? Together. Untitled, heet het uh, nummer van Banner. Uh, Overblue, daar kun je het op uh, terugvinden. En ik moest even graven in mijn geheugen. En dan moet je dan op een gegeven moment gaan zoeken op Google. En gelukkig, mijn uh, grijze massa laat me dan toch niet in de steek. Maar dit nummer doet mij uh, denken aan een zeer illustre uh, singer-songwriter... die het niet uh, lang heeft gemaakt op deze aardbol. Komt nog niet eens uit Nederland, maar uit Engeland. En de man heet Nick Drake. Ik moet dat maar toch... Uh, hier een beetje daar uh, een kleine link uh, naar maken. Want daar doet mij dit heel erg sterk aan denken. Uh, van deze banner. Uh, banner of Banner Man in het Veld, zo heet hij uh, voluit. En hij komt uit Den Haag en uh, heeft uh, een, uh, een schitterende EP... Overblue heeft hij uh, uitgebracht. Afgelopen vrijdag uh, deed hij dat en uh, nu is dat uh, goed te horen... Nu eh, hebben we nog eh, flink wat tijd over. Dus we gaan eh, de playlist nog even op Facebook eh, danig uitbreiden. Eh, eerst eh, weer een Halems onderdeel. Eh, hij is eh, bij Halem 105 eh, geweest. En dan heb ik het over Precursor en dan heet die, uh, Desire. nummers achter elkaar, waarvan deze trip to Dover met Aalby Juliette er een van was. Een semi-stereo hoorde je ook. En dat, uh, ja, dat heeft uh, wel even een lijstje. die ik eventjes achter elkaar uh, heb uh, weggewerkt. Omdat we dus nog uh, flink wat tijd nodig hebben. Dus we gaan nog eventjes verder met Joe Marches, Silver and Gold. En P.B. heet dit nummer. Het uh, zal de meeste mensen niet ontgaan zijn... maar er zit een hoog elektrogehalte de laatste uh, nou, twee maanden zeker. Uh, meestal zeggen Marcus en ik dan altijd... Uh, tot volgende week. week. Maar volgende week is er geen Ja, zijn we, zijn we er niet. niet. Nee, dus, dus, ja, leuk is dat, hè? Ja, dus dan zeggen wij uh, tot over twee weken. Want dan zijn we er weer wel. Uh, volgende week uh, vanwege de dode herdenking. Dus niet. Dan slaan we dus een weekje over. Uh, maar goed, uh, dat uh, niet getreurd. Dan is er natuurlijk uh, gewoon uh, ook uitzending maar aangepast. Dat sowieso. Sluiten af. Uh, ik krijg ruzie misschien met die jongens uh, van uh, Look, Maar uh, dat uh, ben ik... Uh, dat uh, risico neem ik dan maar. Want Champagne Bridges, dat is. Of Champagne Beaches, dat is de eigenlijke single. Maar ik ben eigenwijs. Ik draai lekker deze. Frings! Ik zeg tot over twee weken dus. Dag!